Wij beginnen de zoggerles. 1, les 183 183 op de pagina Kuf Lamet zijn 137 Hassulam de linker kolom de regel 28. We staan in het midden van zijn uh, onthulling uh, geweldig uh, wat hij vertelt ons nu, eenvoudig en, en helder. Ook in deze les gaat hij daarmee, ermee door en eigenlijk behoeft het nauwelijks uitleg voor ons. 28. Hoe begin ik? yadav magid arakiya. En daarom, de dus gezegd, en die citeert, woorden, woorden uit het hele geschrift. Oma daar, en de da daden van zijn handen, vertelt het, de uitspansel. Of over zijn daden, kan je zeggen. Maar in het Hebrauus staat het, dat zijn daad Oftewel, de daad van zijn handen vertelt uh, het eidspansel. Wat betekent dat? We hadden daarvoor geleerd een ander vers, waar stond, Masseya uh, Deinut, de daad van onze handen. En we hebben geleerd, onze handen betekent al die gedurende 6000 jaar, dat dit dus... Uh, verwezen wordt in de Torah dat gedurende 6.000 jaar is het onze, ja, onze correctie is het, wij moeten het uh, hebben, wij moeten het doen dus uh, door onze handen, 6.000 jaar. Maar daarna komt het moment wanneer de, ergens elders in de Torah staat, staat het, in de Tanakh staat het dat, de daad van zijn handen. Opeens staat het ergens anders. Waarom staat het anders? Daar staat het. Daad van onze handen. En nu staat het. Daad van zijn handen. De handen van Hashem. En dan is het, valt het op. En daarom. Bekeken zij dat vers. En zij keken: naar wat zit daarin. 29. Amilim beginkag. Zo wordt. על כל המאמר דראב דרתח המנון הסאבה שהיווי לפנינו שאחר שמתבאר אינן דרתח בו היטב עניין תיקון הברית הן בסחרו והן טוין דרתח באונשו ואשר Mishumse Nikra Tikun Habrit drie en Yadenu. Hu Hoser kan le en Babiur vier Injan dertig, Enian Tikun Lehai Yoma Shahashamayim hu, vijf hakatan. Schoenjchnas lechupato i Zes en dertig. Naid hakiel. Wel O kah. Omer a katuva. Big mara jadava ki azit gale shikol eilu neichnendertak hatikunim eina maase yadeinu. Eila maase fertak iedav. Vezem agida rakija nasa azivug ainen fertak basod raf u alim, u zie de volgende pagina, erg lange zin, zie je maar, geweldig wat die ons verkocht, de eerste regel, de rechterkolom kolom, ha-sulam, u magide, u enjan, gilui, amshachat, ha-shefa, punt, we keren terug, naar de vorige pagina, absolute concentratie, hier vertelt die ons, geweldige dingen, het belangrijkste, van alles is, om, ...op elk willekeurig moment... ...te kijken naar... ...of verband te hebben... ...met het einddoel... Ja, ...met één station... ...als we weten waar we naartoe gaan... ...dan wordt het makkelijker... ...als we komen in een... ...in een uh, trein of in een auto... ...en we moeten een lange weg doen... ...als we weten dat waar we naartoe... ...waar we moeten belanden... ...of waar we moeten... <coughs> ...belanden is het een beetje moeilijk... ...uit te spreken... maar uh, waar we moeten wel aankomen, dan is het natuurlijk de kans groot dat wij uh, wel blij zullen de weg meemaken. Mee dat is ook wat hier ook staat op 28, de vorige pagina, de regel 28. Waginkach, hebben we gezegd 29. Hamilim, de woorden vanuit de zorgers, baginkach. En daarom, begin ik eigenlijk daarom. Sove so wat al mamar uh, slan op de, op de hele mamar, op het hele artikel van raf derta nasaba. van deze raf, een grote raf gaminunasaba, ze givile van een die bracht hem voor ons. Zag dat nadat Baerbo, nadat hij uh, uitgelegd had in hem, goed uitgelegd had, 31, daarin in Jan breed de kwestie van de instelling van het verbond, en het verbond is, is zowel in het algemeen als in het bijzonder, ook bij de verbond, is Jesod de plaats van Jesod, net zoals in, in de werelden. En bij, bij Saharau zowel de instelling daarvan was, zowel in de beloning, we hebben ons show als in de bestraffing. 32. Dus zoveel in de, in de beloning en de bestrijving. Want met de jesot kunnen we twee dingen aantrekken. Ja, met onze jesot ook. We kunnen een beloning aantrekken als wij het goed doen. Als wij het netjes doen. De zuiverheid betrachten. En we kunnen ook uh, een straf uh, naar ons toe halen. Zo is het ook. Dat is wat hij ook zegt. Zoveel de instelling van, de, van het verbond... Zowel in ten aanzien van de beloning als van de bestraving. Zo so was het ingesteld. waar Mishum, Z32. En dat daardoor, Nikra, Tikkun, Abriet, Masse, Jadeno. En daarom heet deze instelling, heet, deze, deze tikun Tikkun is betekend correctie, maar ook instelling, heet Abriet, deze Briet, deze, dit, de instelling van dit verbond, Heet, maar dat van onze handen. Want wij moeten het handhaven, wij moeten het handhaven dat wij uh, beloning, de kant van de beloning kiezen in plaats van de kant van de wel een goede doen. Hoe gozer kan leren deno, Leen je Hier keer die terug, praven de sabba in zijn oog. Keer die terug naar het onderwerp. Babiur 34 in Jan Gemartikun. Oh, hier keer die terug in de uitleg van de kwestie van Gemartikun. Lahai Yoma, op die dag, de Gemartikun, de uiteindelijke correctie, van die dag, voor die dag, die speciale dag die zal komen. Shehashamayim, wanneer. De hemelen, herinner je nog, de hemelen, dat is de hieranpien, waarin de hemelen is zijn, is, waarin de hemel is uh, als gatan, als gatan, als de bruid, nee, als de bruid, als bruidegom. Shinya nas, de die komt onder, de, onder het hoepap. Uh, Onder het baldakijn met zijn kala, met de Malchut. Dus de Jeruzalpin komt dan op die bewuste dag van de Gmarte Koen, wanneer dus de, de algehele Zivouk zal plaatsvinden. En dan zal ook de, deze eenheid komen, de bruid en bruidegom. Wel, maar en hij zegt: de 37, op begin en daarom, Omera Katoevo zegt het Heilige Schrift: Bij Gmaratikoon, wanneer, over waar, waar spreekt hij over? In Gmaratikoon, over de toestand van Gmaratikoon. Oma 38, Yadav Magitra En de daad van zijn handen, dus de handen van Hashem, niet van onze handen, maar de handen van Hashem. Van Hashem, de daad van de handen van Hashem, magieterakie, vertelt het uitspansel daarover. Wat betekent dat? 38. ki aas het gale, want dan, dan, dus, op die, die dag van de gemar zal onthuld worden, shekol ei dat al deze 39 correcties, enamasejadeen, en of al die, al die correcties gedurende 6000 jaar, die zijn niet da, de daad van onze handen, dus van de handen van de schepselen, van mensen, enamasejadeen, en maar de daad van Zijn handen. Hij stuurde het ons ook gedurende 6000 jaar om de, al die correcties te doen, 440, we zijn magiet en daarover dat ze, uh, vertelt, Magit betekent letterlijk vertellen, en dat vertelt het uitspansel. Sche'alaf, naast een uitspansel, we hebben dat geleerd, Rakia uitspansel, altijd, als je hoort over uitspansel, dan hou in gedachten dat het massag is. Massag van de, en in dit geval is het uh, massag, de massag van de malchut van de tzimtzum Alf. Dus de echte, die malchut, die bewuste malchut, die waarop de Zivuk zal uit, de overkoppelende Zivuk zal plaatsvinden in de Gmartikon. Shalav Nasa Zivuk, dus, uh, daarover vertelt dus die, dat uitspansel, waarop, dus dat is de malchut, waarop uh, de grote zivuk, de grootste zivuk, uh, wordt gemaakt. Basot in het geheim, 41, van Raf We hebben dat ook geleerd. Raf Poelim, hij die grote daden doet. Om een zeel. En zij ze, en ze die ontvangt. Dan hebben we de eenheid. Raf we hebben geleerd, dat is Zeerentien. Dat is een andere, een andere naam. Uit andere bron, uit de Kabbala, uit de, um, Het hele geschreven, Staat ergens, dus Rav Paulim dus... Een geheime naam, ook, van deze zeer De gro groot van daden. Dus hij die dan geeft, dan op die zeer Of je van de zeer Op de dag van de Gmartie Koen, die geeft... Het licht, de uit, het uiteindelijke, de, het volle licht geeft aan de Malgoed, die heet Rav Poalim, groot van daden. En de Malgoed die hem ontvangt, dat, die heet Mekabzeel, van het woord kab, uh, Kabatz, betekent een, een stam van verzamelen. Zij is verzameld, al dat licht wat hij, zij betekent de Malgoed, met al haar uh, aviyut wat nog, overgebleven blijft na 6.000 jaar. Dat wordt dan volledig gevuld met het licht van Rav De volgende pagina. Uh, Kuf Lamet Get 138 Hasulam, de rechterkolom. En nu gaat je het woordje Magid uh, onder, onder loep nemen. En Magid is interessant. Hij zegt zo Magid, hoe in Jan ham schaht aševa. Wat is Magid? Vertelt. Dat het uitspansel vertelt, wat betekent vertellen. Hij zegt dat is een kwestie van het onthullen, van het aantrekken van het licht. De onthulling van het aantrekken van het licht. En interessant is dat het in het Hebreeuws is. Het betekent vertelt ja, van het woord. Van het, van het werkwoord vertellen, vertellen, zie je, en in het Aramees betekent dat verspreiden, aantrekken. Het licht wordt verspreid, aangetrokken. Dat is in het Aramees, zo vullen deze twee talen elkaar aan. En is het zo, so dat is zo, so, uh, iemand die leert uh, serieus de, de, de Kabbalah en in het in innerlijke dan is het altijd, kijk je ook, als je iets niet begrijpt. of nou, begrijp je wel dan letterlijk een woord, maar innerlijk kan je het niet begrijpen. En dan ga je dan kijken naar het Aramees. Naar het Aramees, vanuit Aramees kan je dan verbanden leggen nog met, met dat woord. Soms is het, is het paal tegenover staan. Soms is het in het Hebreeuws is het, is het, is het dag, bij, bij, bij wijze van spreken, en het Aramees is het nacht. Maar omdat het allemaal verbonden met elkaar is. En omdat de dag en nacht is ook verbonden met elkaar. Zo, daarom zie je ook dat die dingen in het aramees terug. Dus dat is wat hij zegt ons. Dat de magiet, het woord magiet, vertelt. Dat is de kwestie van het aantrekken van, uh, onthulling van het aantrekken van, het, van de overvloed, overvloed. Dus van het aantrekken van het licht. Regel 2. En uw een geweldig betoog wat hij vertelt ons, eenvoudig, helder, goddelijk en uh, elk woord op zijn, op zijn plaats. En we hebben dat ook interessant. Zo, we zullen zo leren dat we zullen dat ook uh, weerklank horen van wat we leren ook geleerd hadden uh, in Slawia-Sulam. Want Slawia-Sulam neemt je ook hieruit uit de Ha-sulam neemt je ook uitspraken en dan nog, nog, nog legt ze nog uit. De regel twee. Uwida. She-ze kol ha-hefresh, She-yes ben ulamaze ha Drie, She-mi-lifnei El-gmar hat Probeer het absolute te geven. Nergens aan denken. Absoluut. Niets bestaat nu op dit moment. Dan zal je het optimale halen. Uh, twee. We daar. En weet. Dat dat is het hele verschil. Dat dat er is. Ben ze. Tussen deze wereld. Tussen deze wereld. dus de wereld waar wij leven. Drie. Schimilif, nee, het is Die voor de is, voor de gmar te Het jaar van de schepping. El gmar en gmar Atikun en de toestand van gmar het is Punt. Kimiterem gmar vier het is kun. Nikreta bashem ilana tov vera. Kanal. Shepirusho. Ja, heb je het? is papa Hina Kuf. Shepirusho. Kiyamal I Sot Hanahagato. Ze Sid Barach. Shebau Lama ze. Wehoor, Ot. Lo Bau Zeifen Ledea Lekabel bel, schlimut, ha Acht. Schechershavalenu, Bamachashevet, habrija. Mochra, sorry, ja, mochrata, ja, negen, hanahaga, luyot. Nou, daarom zie ik wel dat het niet goed geschreven is. Je moet wel inderdaad in muhraga. dus in plaats van 8, de regel 8 in het laatste woord, een eh, eh, na de laatste letter moet zijn, get eh, en, en niet taf. Ja, dat ja, voel, voel ik wel dat het zo is. Moegraga moet jij het uitspreken, negen, Hanahaga Hanahagah. Na, ha ha nahaga. H, <laughs> ja, na, <laughs> Geen Rusk zou je ooit kunnen uitspreken. In het Ruskan hebben we H. In Nederland hebben we wel H. Maar voor mij is het dubbel zwaar. H, H, H, H, in plaats van H zeggen we G. In het, in het uh, ja? Ja. Ge, ja. Of, of H uh, zeggen we ge. G. En in plaats van G zeggen we ge. In plaats van, nee, we voethuus hiddink, ja, is dus de coach. Dan zeggen ze. Op een andere manier spreken Russen een beetje uit. Maar ge, klinkt anders, als ge. Maar goed. Ha ha ga lichort negen. Bederrecht tof, vara We sachar we onus. En nu goed concentreren. Geweldig wat je ons nu vertelt. Drie. Dan kimiterem gmaratikun, want voor gmaratikun, al voor gmaratikun, vier nikreta malchut heet de malchut, de malchut van de wereld ze goed, heet Bashem in de naam Ilana Tovara, de boom van goed en kwaad. Vijf kanal zoals boven gezegd werd. Shapiro show. Dat betekent. Kiya malchut is sot hanahagatu. Dat de malchut is het geheim, is in essentie is het bestuur van de gezegende dat in onze wereld is. Goed opletten wat hij ons vertelt. Dus de malchut is het uiting van het bestuur van Hashem in onze wereld. Zes. We hol otschame kabrim, lobbouw lidea aslama. And so long the that the en zolang de ontvangers, zoals we kabeln, dat de ontvangers, lo baule, die zei kwamen nog niet tot de hele, tot de vol tot de heleheid, tot de volmachtheid, zoals jullie kabelsleem moeten ervan toe dat ze in staat zullen zijn om de volmachtheid van zijn huidheid te ontvangen. Acht, zoals Aschavalino die hij, hey, Hashem, dacht over ons, of dacht letterlijk over ons, dus, uh, die Hij dus in zijn gedachten uh, had gedacht over ons, in de scheppingsgedachte, om ons te geven. Muchracha is geno, is, is, negen, haga legiot, het bestuur is, uh, Noodzakelijkerwijs moet zijn, eh, uh, baderecht op de weg van het goed en goed en kwaad. Omdat wij niet volmaakt zijn, wij kunnen niet volmaakt zijn op dat moment, we nog, we, wij zijn nog niet gecorrigeerd. Daarom ervaren wij ook het bestuur als het goed, goed en kwaad. We sagarbeoners, en het precies hetzelfde is, een um, beloning en straf. Goed overeenkomt met beloning. En kwad overeenkommet met het straf. Tien gekli kabbalah shilanu. Meluchlahim od be kabbalah. atsmit. Amedson me od, me midata. Vegamma Frida, tvalefotano, mihaboreid barach. Geweldig hoe hij dat, hoe hij dat onder woorden kan brengen. Dat is echt voortreffelijk, let op. Kikli kabala shelanu, want onze kli kabala, onze kli van ontvangst, nog, is, is nog uh, vervuild bij kabalaatzmid door de eigen, door ontvangst voor zichzelf. Welke, ont, welke, klie is, met mijn dat er, welke ontvangst is zeer um, beperkt in zijn mate. Daarom is de klie bij ons zo beperkt klein, omdat wij willen alleen ontvangen voor onszelf. En daarom zijn we niet uh, klaar, onze klie is niet, uh, nog niet gereed om al zijn goedheid te ontvangen. Daarom ontvangen we het weg en daarom ontvangen we het als goed en kwaad. We gaan Mafrida Otano Mehaborre en, en ook deze klie van ons scheidt ons van de schepper, gezegend is Hij. Waarom scheidt? Omdat het scheidt ons van Hem of vanwege de discrepantie naar reigenschappen. Hij wil geven, wij willen wel ontvangen en wij willen ontvangen. Hij wil wel geven, maar wij moeten wel aanpassen onze klie dat wij het dan moeten willen ontvangen op de manier dat wij geven, dan hebben wij wel overeenkomst, 12. Wagatavash slima bashiur der tien Hagadol shachashava leenu. En neder, en Ela bifkinat vier tien maar feit en zin staat boven alles. Niet op bij ons 12. Um, Naar de punt. We eigenlijk wat we nu leren, zouden so, so we moeten een keertje dat opschrift hebben, en dan om steeds voor ogen te hebben. Kijk wat je zegt ons, 12. Wat is het? Vol en het volmaakte goed. Basiur Hagadur. In de grote mate, in die grote mate die, waarin hij gedacht had, Hashem gedacht had, om ons te geven. In zijn scheppingsgedacht, 13. Einen, alleen maar, einen, is alleen maar in het aspect van het geven. 14. We willen ontvangen dat is alleen maar heiden. dat dat is het behagen, um, absoluut zonder beperking, of zonder grens en beperking. Vijftien maak je enkele en integen stelling tot, a kabel alleen tot het ontvangen voor zichzelf. Hoe mogelijk? Die is, uh, dat is, begrensd, om en beperkt, en zeer beperkt. Zestien. En nu, die vijf woorden zijn geweldig. Die has, has bijja, want het, het zich verzadigen, mechaba teken, direct, dooft, uh, het genot. Dus, ja, Zodra betekent, ja, betekent het zich verzadigen. De verzadiging kan je zeggen, direct dooft en het genot. Zodra, kijk, zodra we honger, zolang we honger hebben, we zijn wij actief. En, uh, ja, het is uh, levend. Uh, en, zodra de eerste... Uh, ja, als een stuk brood of iets anders naar binnen is, of een beetje ge gegeten dan is er geen kracht meer. Slapen, he? rustig doen, niets doen, geen beweging, etc. Eigenlijk, eigenlijk is het, alleen de eerste aanraking geeft een plezier. He? Goed begrepen, begrepen wat ik bedoel? De eerste aanraking dat is, want dan is het de honger, dan is het de wens, dan is het vuur en alles. Alleen, en de alleen de eerste aanraking. En de rest is alleen een beetje zo mechaniek. 16, niet de punt. We zetten tot 17, Hakatuva. Kulpa alashem Shem. Lemaneju, Dahainu, Achtin, Shakuria Pyulot, Bithilatan, Ella, is ook je en dat is ook wat Ella, elke keer dat het zo is maar deze is en steeds dat, nog een keer en nog een keer lezen, dat jij dat steeds voor ogen hebt. En ook, proberen niet alleen de vertaling te doen, maar ook de taal zelf, de manier waarop hij dat zegt. Probeer het voor jezelf vertalen, nog een keer met, het, met de met die vertaling die wij hebben gemaakt. Op die manier dat jij te breus ook zelf, deze wat hij zegt nu, um, juist wat wij nu leren... Uh, dat jij het zelf kan uh, door jouw eigen inspanningen halen, kan je dat, dat jij het leert te begrijpen. Olivier, graag, ah nee, hebben nog niet vertaald. Zestien na de punt. We zes tot, en dat is het geheim van wat geschreven staat in Michele in de spreuken van Salomo. Kolpa ala Shem, lemaneu, wat je zegt, elke daad van Hashem of de hele daad van Hashem is is voor hem bedoeld voor hem zijn daad en wij zijn allemaal de hele schepping is zijn daad dus eigenlijk alles is gemaakt alleen hij heeft gemaakt voor zichzelf, voor zichzelf betekent dat wij hem leren kennen en wij van hem alles ontvangen maar je zeer, zeer, zeer bijzonder belangrijke bevatingen als je dat steeds voor ogen heeft. Dat wat hij gemaakt heeft, hij heeft gemaakt voor zichzelf. De Hayno, dat wil zeggen, 18. Shakolla Pulot, Anoha God Baulam, dat alle verrichtingen die uh, plaats nemen in de, de wereld, Loniwra'u mit gilatan zijn, vanaf begin af aan, zijn geschapen alleen maar om het aangename te doen aan hem, aan Hashem. En dat is het volwa de volwassen houding die, wij moeten, iedereen van ons moet steeds aantrekken om, te, om steeds voor ogen te hebben dat, niet voor de mens is de wereld geschapen, maar voor de schepper zelf. En als je dan je aanpast, jij weet in elke toestand dat voor hem jij doet het. Iemand vindt een medaille, moet je dan die zeggen, voor hem heb ik, doe ik. Jij doet iets, wat jij ook doet, jij zegt, voor hem doe ik. Dan is het volwassen houding. Dan op dat moment oh, uh, uh, ga je jezelf verbinden met... Met het geven, in plaats van op dat moment eh, zelfgenoegzaam te zijn en daardoor verliezen het terrein, daardoor aantrekken, laten jezelf aantrekken of aanzuigen jezelf door de klipot. Op dat moment, zodra de mens dan zelfgenoegzaam wordt, zo weg, dan verliest hij. Oorlogen worden vaak door, daardoor ook ver, ver, verloren. Want men houdt niet meer de realiteit onder ogen. Ik zeg het oorlogen, dat is ook wat wij doen: oorlog. Innerlijke oorlog. Maar is ook, de oorlog wordt ook, ook altijd. Men, men wint het terrein. Men denkt, nou, oh, ho, wij zijn goed. En dan, is het, uh, dan gaan ze daar uh, uh, in, de, in de roes. Gaan ze dingen over, over, hoofd zien, over het hoofd zien. Ja, kijk nou weer de oorlog in Israël in 1967. In in in 67. Ja, dat hadden ze in 60. Dat wat ze hadden gedaan. Het was enthousiasme. Het was een soort, een soort oorlog dat ze zagen dat het een, een soort bevredingsoorlog. Zo ja, so was het daar in stemming bij, bij in Israël. En in 1973 in, in was het al een. een, een, een, een, een was het, wat was het dan? Dat was alleen maar ellende. He, als we even vergeleken, vergeleken met, met, met 67. Even een voorbeeld geven. Waarom? Omdat direct na de oorlog van 67. Ha, wij zijn groot. Wij zijn, wij zijn kanjers. Wij zijn sterk. Wij zijn dat. Dat kan je niet vragen. Altijd moet je eh, bij jezelf eh, het vermogen eh, volhouden en niet ontnemen om te verzoeken, om te vragen. Ja, net zoals een uh, medaillewinnaar op, een Olympie, op de Olympische Spelen. Hij heeft net gewonnen en hij kijkt al in zijn, oh, nu komt een Wimbledon. Wimbledon en dat hij, hij maakt al plannen om verder te gaan. Dat is steeds trek hebben in, in, in, in leven, in doen, maar dan doe je dat weer niet voor jezelf. Oh ja, ontvangt alles. Maar de houding, de hele bedoeling is om die, de intentie te houden, pure intentie te houden. Geld verdienen is, is geen zonde. Het is goed als een mens dat doet, maar hij moet het wel doen dat op een manier dat het niet het geld zelf wordt, wordt het object van zijn lust. Maar ik doe het het lukt mij, het gaat mij goed. Ik kan bedrijven op, oprichten. Ik kan dingen. Het, het is mijn gegeven. Ja. Iemand, bijvoorbeeld iemand kan zeggen. Hij is uh, gewoon een grote industrieel mens. Hij heeft het in zichzelf. Hij heeft hard werk, maar hij, hij heeft trek om dat te doen. Dan moet je weten dat hij dat doet. Dat het aan hem dat gegund wordt. Maar dat is niet, niet aan zichzelf. Dit toet, toets toeschreven. Dan is het, komt het. En kanker en allerlei andere dingen. En, en maar al steeds geven. Denken dat jij het al aangenomen wil geven aan Hashem. Geen ziekte zal je treffen. Ja, waarom? Omdat dan, dan heb je het contact met Hashem. Via dat, de navelstreng. Alles ontvangen. En dat breekt al, elke ziekte. Elke ziekte brengt dat. Brengt dat. Onthoud dat wel goed. En geloof daarin. Het geloof ontbreekt, alles kan. Alles kan de mens overwinnen. Absoluut, elke ziekte. Als die, natuurlijk op tijd, natuurlijk niet, dat is al, al, maar op tijd, wanneer het nog kan. Maar altijd, alles kan, alleen geloof moet zijn. Zo geloof moet je opbouwen dat, dat het dat je niet te breken meer bent in jouw geloof dat is een hele kluw daarom zitten wij we zo weinig met een paar mensen hier nog dan zitten we nog een aantal mensen die leren dat op, via internet maar daarom zijn minder mensen geworden omdat geloof dat is iets wat ons nodig geloof dat, dat jij waarbij jij dat je jij alles jij wat je jij doet je doet voor hem maar waarom? Niet omdat wij zo goed zijn, we willen liever aan ons voor onszelf alleen doen. Maar zo is de wereld geschapen. Als ik weet dat het zo is, dan wil ik graag mijn volwassen houding hebben. De volwassen houding heb ik zoals het is. En niet zoals zo ik wil, zoals gewenste is, wishful thinking. Maar zoals de wereld, zoals de mens moet zien, uh, in de volwassen houding, zoals de wereld. Uh, is buiten mijn, alleen mijn hebberigheid. Is dat. Dan zal het, dan zal het, dan of, on, ver, of vertreffel, over, dingen zullen jou, zal jij tegenkomen. Echte wonderen zal je ervaren in jouw gevoel. In jou, daar moet het niet van buiten. Maar geweldige dingen zal je zien. Zal je echt zien. Ja, proef, zal de proef is zelf dat, uh, en er is geen toestand dat het wanhopig toestand wat niet uh, te herstellen is. Alleen, het geloof, het geloof moet um, gekrachtig zijn. En dat is wat hij zegt dus, om te geven aan Hashem, en te geven aan Hashem kan men niet zonder het geloof in, zijn bestuur, dat zijn bestuur is goed en hij is ook, die doet goed. 19. Nee, Olevi 20. Niem caim b'nei Adam. M'sham shim be askei aulam. 21. Beheveg gammur. M'sham shin evra oom mit 22. A kad omer, kolen inlam, bis wil je niet vragen, dat in drieën twintig, kolen paal je schem, nikra, vierentwintig, bis mi lich vodi, En Endarum, darum twintig. Uh, vinden wij dat de mensen houden zich bezig uh, in deze wereld, houden zich bezig bij Oskeola, in allerlei uh, zaken, allerlei zaken van deze wereld op de manier moer, op de absolute absoluut omgekeerde manier, mimache niet waarom het dan van wat zij van, van hoe zij oorspronkelijk uh, geschapen werden. Zij herkende ons meer want zie hier tweintwintig herkende de heilige gezegende hij zegt: "Kiaulam, beschvillingen vra, want de wereld is". Voor mij is het geschapen. Voor hemzelf. Want hij wilde graag dat men zijn eigenschappen zou leren kennen. En van hem zou ontvangen. De Heino dat wil zeggen. 23. Kolpa al Hashem le manen, Dat is wat we hebben geleerd. Dat wil zeggen dat elke daad van Hashem is voor hem. Voor zijn glorie. Eindelijk waarom. Omdat de glorie is. Omdat we, we kunnen en zo so ook, en andere, bestaat een andere, andere vers, uit Ishaiahu Isayas, Ishaiahu Mem Gimel, perk 43. Uh, Daar staat het ook, hij zegt, we kennen so, het zo, hij zegt, Kol, en mi, rabbisch mij. Lechwadi, Alles wat uh, heet in mijn naam, dat heb ik voor mijn glorie geschapen. Alles wat an, alles mijn naam kleeft, alles wat ik gedaan heb, precies hetzelfde is het. Heb ik geschapen voor mijn glorie, Hashem zegt. Onze taak is niets anders dan alleen maar de glorie van Hashem proberen alles, alles te doen van binnen dit is, is de innerlijke houding wat wij doen en dat moet komen niet alleen maar door het hoofd dat moet komen door je zoon door de je zoon moet je daar in staat zijn om daaruit op te heffen om hoog te brengen zo'n man om willen van het geven Het is iets wat uh, gewoon trainen, het is niet, het is gewoon trainen, steeds trainen en verzoeken en vragen. En gaan boven het verstand, want min het verstand, binnen het verstand, onmogelijk, absoluut onmogelijk. Ja, ik weet, ik weet, ah, ik weet. Zodra je zegt, ik weet, dan ben je verkocht. 24. We 25 omrim, ahefech ma maas, mi elek, haketsa, ki ze 26 Anu omrim, kolla ulam, ach biswileinu nivra, ze 25 we aan u rotsimli vloa, tova ha ulam, 28. We le hanauwot deenu. We Kijk wat hij zegt ons. Dat is wat, hoe de wereld is geschapen. We hanauwomrium. En wij zeggen: kijk, wij, kijk hoe geweldig hij zegt. Hij gaat zichzelf. Hij rekent zichzelf erbij. Hij zegt: Hij is ook een deel van Hijzelf. Hij sluit zich niet uit. Dat hij, dat hij al zo hoog is. Maar hij zegt, kijk wat hij zegt dus. Maar wij, hij bedoelt iedereen, maar ook hij, oh, hij ook zelf, hij kwam tot zijn wel, tot zijn Martikoen, maar toch, zegt hij toch, en wij. Maar wij zeggen, zegt hij, wij, mensen, wij zeggen 25, hevig, maar maar, dat werkelijk het tegenovergestelde. Meketse herketsen van een uiteinde tot een andere uiteinde, zeggen wij mensen. Die acht, 26 zesentwintig aan want wij zeggen. Die haulaam, want dat, dat de wereld, de hele wereld. Ach, bishwileinu jubra, alleen voor ons is geschapen. Dat is wat wij zeggen. 27. We gaan er ook ziemlich wij wensen op te slorpen. zeg je dat? Om te. Ja, goed. Huh? ja goed. Op te slorpen, de, al het goede van de wereld op te slorpen in, haar, in onze buik. In onze buik willen wij alles naar binnen halen, Wie is wat hij ons zegt. Om de 28e. Le, le, ha voor ons genot. Wellicht wat voor niet alleen voor onze genot, let op wat je zegt ons. We ook voor en ook voor, ons, en voor, onze, voor onze eer. We, niet alleen, het is niet genoeg dat wij alleen maar met, voor ons moeten genieten, maar ook dat wij voor onze eer, alle eer moeten, willen we naar ons trekken. Hey, Titanics. Al die Titanics willen we dat allemaal... King Kongs en Titanics en al die Babylon Babylon ba ba Babylon eh, ba uh, Babylonse tor Toren toren van Babylon herinner je hoe zeiden hoe het is in elke generatie precies hetzelfde. Denk je dat nieuw geen nieuw geen dat soort ideeën zijn altijd in elke generatie zijn dat is het het schijnt in die in die malchut de malchut die men niet kan uh, bereiken. Dat men denkt dat men kan dan de, de echte de, de top bereiken en, en nog meer en nog meer. The, the sky is the limit. Dat is wat zij uh, zeggen. Dat is wat wij zeggen. Maar hij hey, sluit zich niet uit. Hij zegt wij, wij mensen. En niet dat dat ...zij dan doen dat... ...en ik ben al klaar... ...dat zegt hij ook niet... ...dat is, dat is erg merkwaardig... Wat, ...wat laat staan dat wij moeten... ...dat, dat, wij, ja, dat wij gewoon... Eh, ...enige... ...waardigheid... ...kunnen ons... ...toeschrijven... ...op welke manier dan ook... ...dat wij ...ik heb zoveel jaren... Dan, ja ...dan... Of iemand kan zeggen. Ik heb zoveel uh, uh, jaren. Uh, Wat is dat? Het is, is allemaal wij. Wij omdat. Het is onze, onze aard. En wij moeten deze aard. moeten wij wel. Uh, door inzichten. En door werken onszelf. Moeten we. Om dat om switchen. Om turnen. Om in elke toestand. Steeds jezelf uh, uh, zeggen, je krijgt jezelf van binnen naar krachten, dat niet voor mij is de wereld geschapen. Uh, maar ik moet alles bijdragen doen voor de eeuwigheid, voor Hashem. 28 na de punt. Dus dat is een punt van, nog een keer, dat is, ook de, dat is een belangrijke punt voor de meditatie. Uh, staat ergens in de file, wat dan ook. Probeer dat opschrijven. Dat soort meditatiepunten voor jezelf opschrijven. En denk dan, wat doe ik dan nu? Dan sta je dan sta je daar in de file en dan ben je kwaad of zo. Maar denk dan dat op dat moment, denk dat dat ook dan moet je dan dankzeggen, moet je dan voor Hashem weten dat. Ook dat in deze toestand moet je eh, het aangename doen na het roer, het aangename geven aan Hashem. Dan zullen wonderen gebeuren aan jou. Dat werkt niet. 28. Olivier ein een pelama. 29, 1 aan roeim, oodelijke bellet, wat toorslee mak Kijk, wat je zegt, oods in deze zin. Olyfika en daarom, een pillet, het is niet verwonderlijk. Het is geen wonder dat, Peter, het is geen wonder, maar een aan ruim dat wij niet geschikt zijn, 29. Dat wij nog niet geschikt zijn om uh, de volledige goedheid te ontvangen. Het licht anon, ze niet aan a dertach ken. Mut emet lanu hasgachatuit barach. Bifkinat tove eind en verra, vera. De hainu. Bifkinat anahagat zahar ones. Kiet veind en 30. kennen en daarom moet Emmet Lano, past ons, als Gagatoit Barach het bestuur van Hashem, van gezegende, van de gezegende, begint in zijn aspect van het goede, van goed en kwaad. Daarom wij passen ons, het past bij ons. Niet de volmaaktheid alleen maar goed, maar alleen bij ons past het dan het bestuur van goed en kwaad. Doen we het goed, dan ontvangen we goed, nee, dan ontvangen we kwaad. De HNO, 31. Dat wil zeggen, we gaan het in het aspect van het bestuur door beloning en straf. Zolang we nog niet gecorrigeerd zijn, moeten we alleen op de, dit bestuur... Uh, rekenen. Kie 32 zetel, loeibazé, want de ene hangt van de andere af. Sche Saharve Ones, dat beloning en straf, ik zeg wat deze dat beloning straf en straf, die uh, gevolg, het gevolg zijn, die voortvloeien uit het goede en kwaad, het goed en kwaad. En waarom ontvangen wij beloning? Omdat wij iets goeds doen. Waarom ontvangen wij straf? Omdat wij iets kwaads doen. 33 Ki ki wanshe anu shim. bekli ha kabala behefeg 34 en mam, mijn maashen niet vraau. Aar ei, an ba hechrach. Vijf en lot, ra ba-adeinu. Kijk wat ik ons. Geweldige logica, 33. en anomistam shim, want an gezin gebruik maken door de klika Klifan ontfangst. ontvangst. Ba mamash. Dat, uh, eh, In, uh, in tegen, uh, omgekeerd dan, op de manier van, omgekeerde manier dan, zoals wij hebben, zoals wij zijn geschapen. 34. Re, dan, zie hier, dan voelen wij, noodzakelijkerwijs, 35, bepaolo Shabbana Hagar, in de verrichtingen die in het bestuur van Hashem zijn. dat die verrichtingen zijn het aspect kwaad voor ons. Ja? Zij manifesteren zich aan ons als kwaad. Er is niets, geen kwaad in, in het bestuur van Hashem, maar omdat wij niet. Uh, wat hij ons vertelde is hier, omdat wij gebruiken onze klieden, Kabbalah, anders tegenover de, de wijze waarop wij geschapen zijn. Daarom ontvangen wij uh, die uitwerkingen van die daden van die in het bestuur als kwaad.